Wachten op later, nooit meer terug in de tijd, dagen vol sterren. No Zuiver als goud Mijn bloed kan weer stromen Nu jij, ja jij van mij houdt Want jij raadt me Ja jij raakt me Jij raakt me Jij raakt me jij raakt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 Kleine dingen samen wijs en samen groen, één in denken en één...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 Oeh. Die dat wilde gaan doen. Die overigens dacht dat de benen niet meer functioneerden. Oh. En die lag ook helemaal in kreukels over haar heen. En nog iemand anders ook. Iemand van nota bene 79. Uh, die de enkel had uh, gebroken op twee plekken. En het schijnt. Want ik, ik, uh, ik heb het van horen zeggen.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 dus hij was volledig daarop afgestemd. En ik heb gezien dat hij wat hij, hij uh, aan oneffenheden in zijn persoonlijkheid als Karel in het leven had. Dat is gereinigd, is schoongemaakt. In die anderhalf uur? Of ja. daarna? Nee, in die ander wow. anderhalf uur. En voor mij ook, wat, en waarschijnlijk meer. Hè, wat hij in andere tijden... En wat bedoel je wat voor handen. jou ook? Nou ja, ik, Karel had heel veel met Peru. Uh, Peru was zijn land. En uh, hij heeft meerdere dingen, wat hij zei.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 Dat dat ook zo is. We laten het even zakken, Paul. Ja. Dit ingrijpende Halleluja. verhaal. Zullen we maar eens naar Halleluja. Ja, dat is een mooi lied. Ja, je die, je ik hoor het vertellen, net dat dat ja. dat, het album, dat heeft een hele tijd geduurd voordat we het voor elkaar krijgen en bij elkaar krijgen.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 uh, daar aanwezig te zijn. En uh, daar speelde Jan Akkerman hmm. En toen waren allebei van jeetje, dat zaten gek samen. Want daar was daar een, een, een zangeres en begeleiden op zijn eigen manier met de akoestische gitaar. Goh. Misschien een domme vraag, Jan Akkeman is ook een Haarlemmer Want Focus was al, kom uit Harlemmer. Nee, nee, nee, Jan, Jan is uh, Amsterdammer. Oh, Oké, okay. hij is een Amsterdammer. Oké, okay, ja, ja platte Amsterdammer. Ja. <laughs> hij woont in Volendam nu. Maar uh, uh, Carlo kwam met het idee.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 En uh, ik zeg het wel meer, geks scheen het, maar uh, het waren twee mannen die muzikaal gezien dan de liefde met elkaar bedrijven. Ja. Het was echt magisch. Kom er ook nog een orgasme? Ja, dat, kijk, <lacht> dat ga je nu horen. We gaan het nu ja. horen. <lacht> Ik voel dat ik jou mis, mijn Ik voel mijn hart nog altijd gloeien. Je maakt in mij de dichte los. De beeldhouder, de muzikus, ik schrijf. Hallelujah Blijven boeien. Ze streelt mijn haar en ze veelt mijn huid. Ze breekt mijn troon en dacht me uit en ontlokt alles.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 2011 mm -hmm. is het moment van de keuzes en dat, dat is een hele mooie opstap naar, naar 2012. Uh, Na 2012 daar gaat het over loslaten, en... ook het volgende lied. En het volgende Want daar lied. gaat het lied eigenlijk over. Hè? Dan gaan we zo uh, nog uh, gaan zo uh, draaien. Even nog, hoe gaat het met Carla uh, van stap tot stap? Mm -hmm. Elke dag uh, een stukje beter. Uh, ik zeg wel als uh, gekscherend van als je.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 Die stem niet langer smoren, die zich diep in mij verschuilt. Ik wil haar aan je laten horen, voordat ze stikt in dat waarom ze huilt. Ik kan geen mens meer zien creperen, ik wil geen dier meer zien verteren. Ik ben het zat me vol te vreten en als een gek weer te Geen meer en geen gekloeten Ik wil geen leugen in mijn leven Ik wil weer echte liefde geven Ik laat mijn leven niets bepalen Door verzonnen spookverhalen Ik wil geen valse lucht profeten Geen gif gespoten in mijn eten. Ik wil geen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 Het gaat het leven uit mijn dag, ik kan er echt niet meer verdragen, geen hey, grote broor, leg mij aan banden. Ik neem mijn vrijheid zelf in handen. Ik blijf baas over mijn genen, als staat het vuur mij aan. Geen mens zo chippen.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 Nou, we gaan alweer aan het einde, lief luisteraars, van, uh, van deze uitzending. Deze ontzettend boeiende, mooie uitzending. Tenminste, ik vond het wel mooi. Uh, ja, Paul, ik wil je heel erg bedanken voor, uh, voor de aanwezigheid. En uh, we hebben afgesproken dat je over niet al te lange tijd weer een keer terugkomt. Vraag, Want dit ja. was wel heel erg veel busongeluk en heel erg weinig to be. Ja, we zingen ook nog. <laughs> en jullie zin, oh, jullie ja. zien uh, to be's, oh, oké, okay, ja. ja. Ik moest toch zeggen van... Uh,